Middernacht, het begin van vrijdag 15 november. Helena met het NOS Journaal.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 Dan nog het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de westkust nog kans op een bui. Morgen geregeld zon en het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Money makes the world go round. Deze uitzending draait maar om één ding, money, geld. Geld is een, een vreemd begrip. Je denkt dat het simpel is, je hebt een munt in je handen of een briefje en dat is geld. Maar hoe dieper je in het hoe en waarom duikt, hoe ingewikkelder dat wordt. Vannacht, ik waarschuw maar even, duiken we in iets dat nog veel abstracter is. Bitcoins. Bitcoins zijn geld, maar ook weer niet. Bitcoins zijn er, maar ook weer niet. Ze zijn heel weinig waard, of soms heel veel. Uh, maar één ding is een feit, van de studeerkamer, van de nerds, uh, de ingewijden, rukken de bitcoins langzaam op naar onze wereld, de wereld van u en mij. Thuisbezorgd.nl accepteert ze nu als echt geld. Dat was een aanleiding, toen dachten wij, we gaan er maar eens duiken. wat is dat nou eigenlijk? En wat gebeurt er allemaal in die wereld van de bitcoins? Mijn gast vannacht is Rutger van Zuidan, uh, bitcoin expert ondernemer. hartelijk welkom. Hartelijk dank. Um, wat doet het met de, de bitcoin community, zo'n... Uh, mededeling dat thuisbezorg.nl dat ding nu accepteert? Nou, dat levert positieve geluiden op. Hoe meer zo'n munt geaccepteerd wordt... hoe meer mensen ermee in aanraking komen. Ik zei dat ding, want ik dacht... de eerste valkuil is dat ik hem een munt ga noemen. Het is geen munt. Nou, ik zou zeggen dat het een betaalmiddel is. Het is een wereldwijd, het wereldwijde betaalmiddel van de toekomst. En waar... Amerikanen een dollar kennen en wij in Europa een euro, he, heeft de wereld of het internet he, de bitcoin. Um, zie je jezelf als een, als een moderne hippie? <laughs> nou, ik heb die hippies uh, zelf niet meegemaakt, dus dat vind ik wat lastig om te zeggen. Maar ik, uh, ik vind het wel een hele boeiende ontwikkeling, uh, die, die ik, waar ik ook graag... Kijk van wat kan ik als ondernemer uh, bouwen of met elkaar in verbinding brengen om toegevoegde waarde te brengen in, uh, in de maatschappij? Nou ja, ik vraag het omdat dat velen praten over Bitcoins in termen van bevrijding. Ja. Het is een, een, een systeem wat volkomen los staat van banken, volkomen los staat van overheden. Het is er, het zweeft, het is er. Uh, vandaar die parallel met hippies. Het heeft iets bevrijdends. Is, is dat ook zoals jij er tegenaan kijkt? Nou, dat denk ik wel. We hebben in, uh, met de Cyprus-crisis uh, gezien dat als het geld op een bankrekening staat... dat dan uh, de bank kan zeggen, het geld dat is even niet van u. Daar kunt u niet meer bij. En met bitcoin is dat uh, niet mogelijk. Dus daarom zien mensen dat echt als, als hun eigen geld... En uh, ja, dat is wel een van die aspecten die het als een soort van bevrijdend maakt. Maar ook zelf, hè, je hebt zelf de totale controle. Dus hetzelfde als dat je op internet zelf kan publiceren. Hè, kun je ook uh, het hele betalingsverkeer nu in één keer zelf gaan, uh, gaan regelen. Dit gaat een, een, een soortgelijke revolutie worden. De komst van internet was, wat. nou goed, je hebt het over, over publiceren. Hè, de, de, de mediawereld bijvoorbeeld. Daarvan internet natuurlijk in alle opzichten een enorme revolutie. Iedereen kan zenden. Uh -huh. um, dit wordt een soortgelijke revolutie in de bankaire wereld, denk je? Het zou heel goed kunnen. Het lijkt het nu wel op. Ja. Goed. We gaan eens even stapsgewijs de wereld van de Bitcoin induiken. Is goed. Um, laten we eens beginnen met. Um, nou ja, de, de, de, de simpelste vraag is: wat is een Bitcoin? Ja, een Bitcoin zelf is een uh, is eigenlijk een bewijs van van een transactie. He, dus het is het is uh, het, uh, gewoon geld, net zoals uh, dollars en en euro's. Um, ja, dat, eigenlijk simpeler dan dat kan ik er niet maken. Het is gewoon geld. Um, wat ik, ik, ik heb hier een, een portemonnee op mijn uh, mobiele telefoon. En uh, er staat uh, 0.84 bitcoin op. En, uh, dan ben je nog niet rijk. Hè? 1 bitcoin is nu iets van, van, van uh, nou, ruim 300 euro waard, ja. uh, waard geloof ik. Hè? Ja. En, en uh, dus, dus uh, globaal de helft van, zeg maar, in euro's. Ja, ja om precies te zijn. Uh, ja, eh, dat is inderdaad zoiets. En, maar het leuke is dus... Die kan Krijg je dat laten zien? Ja, of? ik kan het laten zien. Het is radio, maar... Ja, <laughs> ja je, ziet, je ziet hier een, een adres en ja. een QR-code bij dat adres. Dat is eigenlijk mijn bankrekeningnummer. Ja, we gaan en... nu afspreken dat we in normaal Nederlands blijven praten. Daar moet ja. ik ook mijn best voor doen. Maar een QR-code, dat is zo'n raar ingewikkeld streepjesblok zeggen Vierkante barcode. Vierkante barcode, dankjewel. Ja. Dan staat er een bitcoin-adres met een computer code achter iets? Ja, dat is, dat is zeg maar een rekeningnummer. Dat is jouw rekeningnummer? Dat is het rekeningnummer van deze portemonnee. Want een bitcoin bestaat bij de gratie van een digitale portemonnee. Ja. En waar staat die digitale portemonnee? Waar is die? Deze staat op mijn mobiel. Uh, ik heb ook een digitale portemonnee op mijn laptop. En uh, ik heb ook een digitale portemonnee op mijn uh, USB-stick. Uh, en, uh, en ik heb een, uh, die, diezelfde digitale portemonnee heb ik ook nog eens gekopieerd in een backup uh, systeem. Dus als ik mijn computer kwijt ben of mijn mobiel, dan uh, Is geld ik... weg? N nou nee, want die staat op mijn backup. Op je backup. Oh, ja. goed, maar, in, okay, maar om het even simpel het systeem even uit te leggen. Ja. Je hebt een, een digitale portemonnee. Daar staat een, uh, staan een aantal bitcoins op of delen van bitcoins. Um, als je dat, dat kwijt bent, die computer crasht, uh, ja. jouw mobiel valt in het water. eindoefening. in principe dan hè? Ja, tenzij je dus een, uh, een, een, een, een kopietje hebt gemaakt. Uh, wat tegelijkertijd ook wel een interessant uh, fenomeen is. Want uh, je kan uh, geen kopie maken van een euro. Uh, en ik wel van mijn bitcoins. <laughs> uh, maar die kan ik maar één keer uitge uitgeven. Zullen we gewoon eens aan de hand van het ontstaan van de bitcoins... even uh, dit hele verhaal door? Want er komen we waarschijnlijk vanzelf op alle ja. uh, uh, zaken die ermee samenhangen. Uh, laten we beginnen met uh, Satoshi Nakamoto. Wie of wat is dat? Nou, dat, um, dat is de bedenker eigenlijk uh, van Bitcoin. Waarheid niet dat diegene anoniem is. Dus het zou één persoon zijn, kunnen zijn... of een groep van personen. En uh, ja, die heeft het eigenlijk uh, bedacht. Uh, middel... Wat heeft hij precies bedacht? Nou, hij heeft eigenlijk de, het mechaniek uh, bedacht. Dus de, de, de techniek daarachter. En hoe dat zou moeten werken. Uh, Bitcoin is ge, uh, gebaseerd op een wiskundige uh, set aan formules en algoritmes... Um, die zijn nodig om alle transacties te verwerken. En dat mechaniek en de regels, eigenlijk, de economische regels van bitcoin, dat is dat concept. Dat heeft de, de Satoshi heeft dat bedacht. Iets, iets, iets Japans, want dat zal het zijn, neem ik aan. Of het is een, het is, ik is een pseudoniem. Iets hij Aziatisch. kan ook zomaar uit Groot-Brittannië komen. Aha, okay. Maar hij kan ook zomaar uit Nederland of uit België. Niemand weet het eigenlijk echt. Het wordt nog wat vager, ja. dus ja. Iets, iets of iemand of, of iemanden. Ja. Ja, leuk, hè? heeft een set, set regels bedacht en die bedacht... kom, laten wij eens een nieuw geldsysteem bedenken. Mm -hmm. Wat was er nou belang, of is, moet ik zeggen, belang... van een ander geldsysteem dan wat we nu hebben? Het dollarsysteem, de euro's enzovoort. Het, um, het dollarsysteem en het eurosysteem dat we hebben... is eigenlijk bedacht voordat we het internet hadden. En um, ja, daar, daar in dat systeem zijn we afhankelijk van... wat centrale banken, overheden en banken doen... Uh, het internet heeft een neiging om dingen uh, te democratiseren en vrijer te maken. Uh, meer middelen in de handen van gebruikers, uh, mensen zoals jij en ik. En ja, dat hebben de lieden achter bitcoin uh, ook bedacht. Dat moesten we ook maar eens met geld gaan doen. Uh, geld, geld is natuurlijk nauw verbonden aan centrale banken, dat zeg je zelf al. Maar centrale banken die geven geld uit, uh, maar controleren ook tegelijkertijd. Ja, uh, yeah. Toch, een centrale bank houdt een systeem in de gaten. Je, daar is het een en ander afste dingen, dat weten we allemaal. Maar in grote lijnen is de bedoeling, een centrale bank houdt, uh, geeft geld uit als enige uh, en, en controleert het systeem. Houdt het een beetje in het gareel, zeg maar. Ja. Uh, bij bitcoins is dat er allemaal niet. Er is geen centrale autoriteit. Er is alleen maar een set afspraken en dat is in een rekenkundig model vervat. En dat zit in het systeem, klopt. Ja, Eigenlijk de functie van een centrale bank zit verweven in het bitcoinsysteem. In de praktijk betekent dat, als ik nu wil gaan bitcoinen, wat moet ik allemaal doen? Nou, je, je kan op een aantal manieren aan bitcoins komen. Eén is uh, bijvoorbeeld uh, je laten uitbetalen in bitcoins, wat bijvoorbeeld nu thuisbezorgd doet. Um, maar er zijn ook heel veel zzp'ers al die zich laten uitbetalen in, uh, in bitcoins. Um, er zijn ook al diverse uh, kroegen in Nederland die zich laten uitbetalen in bitcoins... In Groningen onder andere? In Groningen onder andere, ja. Daar hebben we dat georganiseerd met de nachtburgemeester Chris Scharret. En, maar in Berlijn zijn er al tientallen kroegen waar je dat kan doen. En die betalen inmiddels hun leveranciers ook met bitcoins. Nou, dat is één manier. Een andere manier is door gewoon bitcoins te kopen. En dat kan weer op twee manieren. Namelijk in Nederland heb je een soort van grenswisselkantoortje... Uh, daar heb je er een aantal van. En die hebben gewoon een voorraad bitcoins. En die kun je voor, met Ideal kun je die eigenlijk uh, inkopen. Je kunt en, gewoon op internet zoals het ware kopen. Ja, Alsof ja. het een paar sokken is. Bij wijze van spreken, ja, ja, ja zeker. Uh, in Nederland is dat overigens veel makkelijker dan in, in andere landen. Omdat we Ideal uh, hebben. Dat is een behoorlijk veilig betaalsysteem. Uh, maar in Amerika doe je dat bijvoorbeeld met creditcard uh, en, en, en uh, dergelijke. Nou, dan heb je ook nog de, uh, uh, de exchanges. De, de ruilhandelplekken. Um, en daar zijn ook nog wel wat dingen over in het nieuws geweest... de laatste tijd dat er een aantal van die exchanges zijn... Ja, als het ware opgedoekt en in één keer het geld was. Nou, en dat is eigenlijk een plek waar, waarbij mensen onderling... Uh, uh, ja, zeg maar dollars en euro's aanbieden voor bitcoins en andersom. En die handel wordt dan uh, gefaciliteerd. Nou, er zijn een aantal hele betrouwbare van ja. en er is ook een aantal minder betrouwbare. En dat zijn duidelijk de, de kinderziektes van, uh, van bitcoin nog. Nou heeft uh, het uh, fenomeen Satoshi Nakamoto bedacht dat er maar 21 miljoen bitcoins ooit maximaal uh, mogen zijn. Ja, Dat aantal is nog lang niet gehaald hè, trouwens. Nee, we zitten iets over de helft. Uh, een van de manieren waarop je uh, bitcoins kan creëren. Want er is dus geen centrale bank die die dingen uitgeeft. Is minen. Yes. Wat is minen precies? Hmm. Nou, um, om te beginnen bij die 21 miljoen. Um, dat, dat aantal bereiken we uh, in op uh, 2140. Um, het jaartal. En, Waarom weet um, je dat zo precies? Nou, omdat van tevoren al bekend is dat, dat, uh, dat dan die 21 miljoen bereikt gaat worden. Het is een gesteld vooraf vastgesteld groeipad eigenlijk. Er mag per jaar maar een x-aantal bitcoins gemaakt worden. Ja. Door de community, de, ja. de deelnemers. Ja, klopt. Uh, uh, en die doen dat door te minen, dat ja, bijmaken. Klopt. En uh, dat heeft weer te maken met... Uh, hoe bitcoin werkt qua uh, transactieverwerking. Uh, houd het simpel. Uh, ja, ik houd het simpel. <laughs> een bank verwerkt transacties. En die houdt een boekje bij... met alle transacties die die verwerkt heeft. Zo so far so good? Ja, zo vaak zo goed. Ja, ja. Nou hebben alle banken zo'n transactieboekje. En al die banken die moeten dus met elkaar gaan communiceren... over dat die transacties allemaal kloppen. Complex systeem. Hebben we nu iets voor dat heet SEPA. En dan krijg je een IBAN-nummer. En wordt het allemaal een stuk simpeler van. Maar het is nog steeds best wel een complex systeem. Nou, Bitcoin heeft één bankboek. En daar gaan alle transacties in die ooit met Bitcoin zijn gedaan... en nog gaan gebeuren met Bitcoin. Nou, dan kun je je voorstellen dat als je... Al die transacties in één groot bankboek schrijft. En dat moet allemaal veilig. Ja, dan heb je enorm veel rekencapaciteit nodig. En die rekencapaciteit, die leveren de bitcoin miners. En die rekencapaciteit, dat zijn dus berekeningen. Die gedaan worden om de uh, echtheid van de bitcoins te valideren en te verifiëren. En want je oh. moet wel weten dat als ik jou in bitcoin betaal, dat mm -hmm. mijn bitcoins echt zijn. En dat je die ook vervolgens weer kan uitgeven. Nou ja. Dat verifiëren, dat doen de, de miners aan de ene kant. En aan de andere kant zorgen ze ervoor dat er eigenlijk een nieuwe bladzijde bij komt. In, die, uh, in dat boek, in dat transactieboek. Want die miners die kunnen uh, uh, met hun computers uh, geld maken. Ja. Leg eens uit hoe dat, hoe dat ontstaat. Nou, hoe kun je een bitcoin maken? Nou, dat, dit, dit proces, nou eigenlijk worden ze niet gemaakt, maar ze worden beloond. En dus uh, voor iedere bladzijde... Uh, die erbij komt in, die, in dat transactieboek... en degene die eigenlijk uh, die nieuwe bladzijde vindt... Uh, in, in, dat, in die wiskundige formule... die wordt beloond met een set aan bitcoins. Maar wat, wat er dus gebeurt is hij moet is draaien. Stel, stel je voor, ik, ik wil uh, gaan minen. Dus ja. ik denk van, ik, wil gaan, gaan, ik heb geen zin om bitcoins te kopen. Ik, ik kom ook niet in een, in een, winkel, een online winkel... of op een, een kroeg waar ik uitbetaald word in bitcoins. Uh, dus ik ga minen. Ik ja. wil zo'n ding gaan maken. Dan zet ik mijn computer aan het werk met speciale software. En die computer gaat dan zitten rekenen in dat totale kasboek. Ja. En als hij maar braaf zijn best doet, dan word ik op een gegeven moment met een bitcointje beloond. Ja. ja, of een heel klein deel daarvan. Want inmiddels heb je gigantische rekencapaciteit nodig. En er worden zelfs specifieke chips ontwikkeld om die berekening specifiek goed te kunnen afhandelen. Want hoe lang duurt dat om een bit 1 bitcoin te maken? Nou, er komen per 10 minuten een set van bitcoins vrij. En dat zijn er op dit moment uh, 25. En uh, er zijn dus allemaal groepen miners... die uh, allemaal hun best doen om die elke 10 minuten binnen te halen. Zeg maar. En om dus nieuwe bladzijden uh, erbij te krijgen in dat boek. En aan de andere kant... Uh, en laten we dat boek dan, dan gewoon een database noemen... met alle transacties erin. Maar, en aan de andere kant dus het verifiëren van alle transacties tussen alle Bitcoin gebruikers. Maar hoe meer bitcoins er zijn... hoe meer transacties er plaatsvinden... Precies. hoe ingewikkelder het kasboek wordt... Precies. en hoe langer het duurt dus voordat al die berekeningen zijn klaar zijn. Ja, en dus hoe krachtiger de rekencapaciteit moet zijn... om dat goed te kunnen doorstaan. Stel nou dat ik met mijn, mijn, uh, mijn, mijn, mijn computer thuis... Uh, niet een heel flauw ding, maar ook niet een, uh, een monster... Hm. Uh, denk ik ga eens fijn rekenen. Ja. Hoe lang duurt het voordat meneer Dumos nou eindelijk eens een keer een bitcointje heeft? Nou, waarschijnlijk uh, in, op dit moment een paar jaar omdat de computers die nu gebruikt worden... inmiddels zo krachtig zijn... Uh, dat die eigenlijk het van je zullen winnen. Het is eigenlijk een, een goudwedstrijdje, zeg maar. Dus, maar ook een, harde, harde, een hardloopwedstrijd ook daarmee. Ja, ja, ja absoluut, absoluut. En die computers... Uh, de, de, er zijn een aantal landen zelfs die daarin in investeren... maar ook grote bedrijven... die echt rekencentra neerzetten met die specifieke chips. Overigens, de, de oud-hoofdchipontwerper uh, van bijvoorbeeld Samsung... die heeft zijn baan daar opgezet en is... Bitcoin-chips gaan ontwikkelen. Dus om aan te geven, daar, daar wordt echt serieus geld aan besteed. En, en welke landen doen dat? China doet dat. Zin? Ja, China doet dat echt op grote schaal, want het um, loont. Ja, en zij, zij zien het denk ik als, als een uh, oplossing om het economisch verkeer uh, te verder te stimuleren, omdat het betalings, de betalingsdrempel verlaagt. Maar het, het, het klinkt als gratis geld, maar omdat er zoveel uh, rekencapaciteit voor nodig is. Uh, kost het waarschijnlijk meer dan het oplevert of zeg nu iets geks? Nou, um, dat denk ik niet tot nu toe. Um, tot nu toe denk ik dat het, dat het voor de mensen die er echt in geïnvesteerd hebben wel loont. Zeker gezien de waarde nu, maar die waarde die is heel volatiel. Dus dat is heel moeilijk om dat zo te zeggen. Maar um, als je blijvend beloond wordt voor het verifiëren van transacties en je gaat ervan uit dat er in de toekomst heel veel transacties gaan gebeuren... ja, dan kun je daar best wel op investeren. Ja, goed. Um, even, even terug naar het niveau van, ja. uh, uh, van mijzelf. Ik snap het een heel klein beetje, maar ook een heel klein beetje niet. Mm -hmm. um, en ik wil dat gaan doen. Ik ga wat software downloaden, zodat ik een portemonnee heb. Een digitale portemonnee. Ja. Um, ik ga wat software downloaden, zodat het op mijn computer allemaal fijn draait. Uh, en dan denk ik van dat minen vind ik toch een beetje ingewikkeld. Dat, want dat is eigenlijk, hoor je ook zeggen... voor een consument gewoon inmiddels nee, geen haalbare ik kaart. ik doe het ook niet. Jij doet het ook niet? Nee. goed. Um, dus dan ga ik naar uh, een plek toe en dan koop ik uh, wat bitcoins. Het is knap duur, hè? dat hebben we al gezegd. Meer dan ja. 300 euro voor een bitcoin. Ja, maar je kan ook een, een 0.1 bitcoin kopen. Dat kan ook. Is het zinvol om, om nu veel bitcoins te kopen? Nou, dat zou ik niet uh, zeggen. Het ligt eraan wat je ermee wil doen. Uh, ik kijk er zelf niet naar als belegging... Dat doen natuurlijk wel heel veel mensen, omdat die koers zo enorm is gestegen de afgelopen periode. Ja, schets dus hier? Uh, nou, uh, afgelopen zomer <coughs> heb ik een paar bitcoins gekocht voor 70 euro. En zitten dus nu dik over de 300. He, dus, dus als je erin had belegd, dan uh, was mijn geld een paar keer over de kop gegaan. Denk je niet uh, als ondernemer, ik ben nu even heel stom geweest? Nou, ik, ik geloof als ondernemer niet zo in beleggen. Ik geloof wel in investeren. En uh, wat het verschil daarin is dat ik, dat ik geld, mijn geld graag actief heb. En dat doe ik dus in ondernemingen. Dus wat ik ben gaan doen is, ik, tuurlijk wil ik bitcoins hebben... om te weten wat het is om ermee te handelen, zeg maar. Um, en uh, ik kijk van wat voor concepten uh, kun je daarmee uh, ontwikkelen... waar de consumenten wellicht wat, of het bedrijfsleven wat aan kan hebben. Maar wat kan je nu met een bitcoin? Betalen? Ja, maar wat? Nou, uh, uh, eigenlijk al het eten wat je bij thuisbezorgden kan, uh, kan kopen. En er zijn uh, nou, meer dan, meer dan 10.000 webwinkels waar je dat uh, wereldwijd kan uitgeven. Uh, je kan hosting uh, betalen. Um, nou ja, er zijn dus uh, veel programmeurs wereldwijd die hun diensten ook aanbieden voor bitcoin. En, en eigenlijk stapje voor stapje uh, uh, breidt zich dat uit... Uh, ik ben bijvoorbeeld, uh, ik weet dat een, uh, een, een best wel serieuze zakelijke telecomprovider in Nederland Bitcoin echt, echt overweegt om als betaling te accepteren. Nou, hoe meer bedrijven dat doen, ja, dat, dat, uh, dat groeit natuurlijk. Ja, maar voorlopig zijn het in, in ieder geval in Nederland nog niet heel veel. Nee. Uh, stel je nou voor, als het helemaal niet hypothetisch. Ik heb een uh, eigen bedrijfje, ik maak uh, films, videofilms. En jij zegt: Goh, uh, kom bij mij eens een film maken. We spreken af, dat kost jou. Uh, noem eens wat, 10 bitcoins. En dan ga ik voor jou een filmpje maken. En jij rekent bij mij af en jij maakt 10 bitcoins aan mij over. Hoe doe je dat, Dat overmaken? Nou, dan uh, krijg ik van jou een, uh, het adres. Dat is eigenlijk jouw rekeningnummer. In een portemonnee kun je meerdere rekeningnummers aanmaken. En uh, jij stuurt mij uh, via de mail, uh, of uh, hoe dan ook. Uh, of je zit tegenover me, zeg maar. Uh, geef je mij het rekeningnummer of die vierkante barcode... Die scan ik. Ik zeg, uh, send money, send bitcoin. Ik druk op oké okay. En een paar seconden later zie jij het geld binnenkomen. Hoe kan jij nou weten, en hoe kan ik nou weten... dat, dat die transactie veilig gebeurt? Nou, wat, uh, wat er dan vervolgens gebeurt is eigenlijk... dat uh, die, uh, die dat bitcoin uh, mechaniek... Uh, dat uh, transactieboek, wat ik zei... dat gaat controleren of het klopt. En uh, dat gaat echt binnen enkele minuten. Uh, maar dat betekent dat, dat anderen uh, uh, die hun computer op dat moment toevallig aan hebben staan... Ja. mee zitten te rekenen erop? Klopt, Ja, en dat betekent dus ook dat alle bitcoin-transacties openbaar zijn. Dat mag je even uitleggen. Nou, um, de, de, de, de transactie die ik... Als ik jou uh, een transactie stuur via de ING of naar nou, welke bank dan ook... Uh, Rabo en et cetera... Die, dan, uh, dan, kun je niet, dan kan niemand dat zien behalve wij twee... Maar bij Bitcoin kun je alle transacties die ooit gedaan zijn met Bitcoin terugvinden. Dus ik kan jouw adres. Uh, Als je het eenmaal hebt, zoeken. Heb. Als ik het eenmaal heb, kan ik opzoeken en dan kan ik precies zien hoeveel geld erop binnen is gekomen. Dat betekent dat jij dus altijd op elk moment kan zien wat ik ooit met mijn portemonnee uitgesproken heb. Nou, dat is het leuke. In jouw portemonnee kun je dus meerdere adressen aanmaken. Dus eigenlijk bepaal je zelf de mate van anonimiteit. Op mijn website staat ook een Bitcoin-adres. Maar dat is één van de tegen Bitcoin-adressen die ik heb. Nou, dat adres kun je linken aan mijn persoon... maar andere Bitcoin-adressen dus niet. Uh, ja, maar dat betekent dus wel dat als je dat nummer eenmaal hebt... dat je, tenzij mensen dat helemaal af gaan schermen... Ja. Um, of, of heel erg gaan beperken... dat ik volledig kan zien uh, wat jij ooit daarmee uitsproken hebt... aan wie je wat betaald hebt, van wie je wat gekregen hebt. Ja, alleen, nou, die adressen zijn dus niet gekoppeld aan personen... dus ik moet eerst weten welk adres dan bij welk persoon hoort... en dan kan ik dat zien. Hè? Dat zal de Belastingdienst wel fijn vinden. Dat dacht ik ook. Ja, ik denk dat we binnen nu in een paar jaar uh, onze bitcoin adressen moeten opgeven bij de Belastingdienst. Ja. ja. ja. Moet kunnen? Prima. Uh, ja, ja, we gaan natuurlijk nu zo langs want het kan randen raken. Die, die, uh, dit, uh, want dit, dit, zeg maar, uh, klinkt allemaal heel mooi en aardig. Maar er zit natuurlijk ook een paar scherpe randen aan het hele fenomeen. Ja. Eén daarvan is. De Belastingdienst, btw betalen, uh, überhaupt belasting betalen. Want het is een schemer circuit van hier tot Tokio. Ja, het ja, uh, echt, staat echt in de kinderschoenen, het bitcoin-verhaal. Uh, en dat betekent dat ja, het zowel ten goede als uh, ook uh, ja, ten minder goede uh, gebruikt wordt. Um, en ik denk ook dat. Uh, ja, autoriteiten, overheidsinstellingen en toezichthouders, die zijn er ook druk mee bezig, weet ik. Maar die kijken van, ja, past onze wetgeving en hoe kan onze wetgeving hiermee omgaan? Nou ja, voorlopig natuurlijk helemaal niet, toch? Het schiet ja, overal als... langs en doorheen ongeveer. Ja, maar als, als, uh, als ik een rekening betaal aan jou in bitcoin, dan kun je daar ook gewoon btw over afdragen, maar dat doe je dan wel in euro's. Ja, maar dan moet ik dus vrijwillig opgeven, en ik ben een ja. brave burger... dan Precies. moet ik vrijwillig opgeven dat ik van jou geld gekregen heb, Rutger van Zuidam... Ja. dat ik geld gekregen heb van jou, dat en dat bedrag, om die en die reden. Ja. En dat, nou goed, dan dan goed, weet de Belastingdienst of daar btw voor betaald moet worden... of ook premies. Bijvoorbeeld, ja. Um, maar in Amerika is, is, is justitie up in arms... omdat er ook, bleek, nogal veel criminelen geïnteresseerd zijn in het hele systeem. Ja, ja dat anoniem, dat spreekt ze natuurlijk wel aan... En daar hebben we een, een soort van eBay, maar dan echt de zwarte markt, hebben we gekend. Dat heet de Silk Road. Nou, dat is inmiddels opgerold. Maar daar kon je werkelijk alles kopen wat de wet verboden heeft. Ja. Dus, ook die naam, ook de Silk Road. De ja, ja. zijderoute. Ja. Ja. Ja, maar dat, was, dat bleek één groot crimineel nest te zijn? Um, ja, daar, daar uh, werd drugs verhandeld, maar ook wapens en dergelijke. Um, de Amerikaanse justitie greep in. Uh, vervolgens zag je de koers van, van de bitcoins omlaag donderen. Dus ja. blijkbaar waren er veel meer uh, criminelen die toen dachten wegwezen hier. Ja, en wat men ook wel dacht is dat... Uh, nou, ja, het was een beetje een, een soort van Lehman voor bitcoin, zullen we maar zeggen. Want uh, er, was voor, er zat voor 80 miljoen dollar in dat Silk Road systeem. En op een miljard dollar, wat toen in circulatie was aan uh, bitcoins... is dat natuurlijk wel een behoorlijk substantieel deel van de bitcoins... die in één keer poef uit de handel uh, gaat... En uh, daar kwam een schokreactie op. Waren het niet. En dat was eigenlijk het mooie om, vond ik, om te zien. Dus dat binnen twee dagen die koers weer gewoon op hetzelfde niveau zo'n beetje zat. En zich eigenlijk heel goed uh, herstelde. En ook heel stabiel weer doorgroeien naar wat we nu zien, uh, die boven de 300 euro uh, zit. Maar tegelijkertijd, als je naar die koers kijkt over een periode van pak een beetje een jaar, dan, is dat een, een, dan zie je dat het een tijdje gaat dat min of meer heel langzaam een klein beetje omhoog. En dan ja. zit het ergens rond de 20 euro, denk ik. Ja. Even met een natte vinger. Dan volgens knalt het omhoog, uh, dan komt die inval in Amerika... dan schiet het weer net zo hard uh, naar ongeveer twee derde weer naar beneden toe. Uh, en vervolgens jojoot dat langzaam en nu weer heel stijl weer naar boven ja. toe. Uh, uh, elke financieel expert zou buitengewoon nerveus worden van dit soort grafieken, denk ik dan. Ja, ja. Nou, die, en, en de, de grap is, uh, de, die grafiek lijkt ook een beetje op uh, de hoeveelheid schuld... die we in onze uh, maatschappij hebben. Dus Jij wordt er niet nerveus van? Ik word, nou, nee, omdat ik zelf die koers minder interessant vind... want Um, ja, ik zie het echt als een betaalmiddel en niet als een belegging. En uh, dus uh, wat ik op dat moment ermee wil betalen... het enige lastige is nu nog, in het volatiele, is als je wilt sparen... ja, dan is niet, het is nog niet waarde vast. Maar bete dit betekent toch ook dat op het moment dat die koersuitslagen zo groot zijn en zo fel zijn... dat er toch geen enkele stabiliteit in het systeem zit? Um, dat is dat, daar moet ik even over nadenken. Um, zit er geen stabiliteit in het systeem... Nou, er zit in ieder geval geen status quo in het systeem. Maar uh, of het geen stabiliteit is. Kijk, um, als ik gisteren iets met bitcoins betaal. of ontvang voor 100 dollar of euro. dan is dat x bitcoin, hè, zeg maar 1 bitcoin waard. Nou, het feit dat die bitcoin een dag later 20 dollar waard is. Ja, dat, dat kan heel lastig zijn. Maar stel je nou voor dat er diensten komen die het direct weer omzetten. He, dus ik ontvang 10 bitcoin van jou en die zet het direct weer om in euro's. Nou, dan heb ik wel het, gemak, het betalingsgemak gehad van de bitcointransactie. Van persoon tot persoon. Maar vervolgens gebruik ik eventjes die euro om de waarde op te slaan. Jawel, maar je had het straks over ZZP'ers. Een ja. ZZP'er gaat met een opdrachtgever om de tafel zitten. Daar komt een akkoord op een bepaald bedrag. Ja. Als dat bedrag in, in bitcoins is. Dan kan het zowel een enorm dure exercitie worden voor de opdrachtgever. Als een gigantische uh, uh, meevaller. Ja, dus wat wij nu doen met ZZP'ers die dat graag willen. Want die, die heb ik binnen ons bedrijf ook gehad. Is dat je niet een prijs afspreekt in bitcoins. Want dat is voor beide een, een risico. Ja. Uh, maar dat je een prijs afspreekt in euro's. En dat je op het moment van betalen... zegt van oké, okay, dit is de koers. En dit spreken we af. En betaal nu in bitcoins. Maar de, betekent dit, nog één poging... betekent ja. dit dan toch niet dat het systeem nog verre van volwassen is? Oh, dat, dat uh, Er absoluut. moet een rust in dat systeem zijn... waardoor ja, je ook kunt klopt. vertrouwen dat het geleidelijk beweegt. Geleidelijk absoluut. naar boven, dan geleidelijk dan naar boven. geef ik je direct uh, gelijk in. Uh, dit is... Stel je bitcoin nu voor als het internet begin jaren negentig... waarin mensen echt serieus zichzelf nog afvroegen... of ze wel überhaupt een e-mailadres moesten hebben. Wat is een apenstaartje in dat adres en waarom moet ik het hebben? Uh, daar zit bitcoin nu ongeveer. Dus het is echt ver van uh, volwassen. Uh, sterker nog, uh, je ziet dus heel veel kinderziektes... En, en ik denk dat het, uh, dat het nog heel veel ontwikkelingen door moet gaan... voordat ja, het echt een prettig betaalmiddel wordt voor de consument. Maar wat ik ook zie, is dat heel veel mensen er onwijs nieuwsgierig naar zijn... en het proberen en willen ja, ook proberen te begrijpen... maar ook het uitproberen hoe het werkt. En, ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ja. Dat, dat, dat vind ik ook. Uh, tegelijkertijd zie ik ook wel uh, dat er nog wel heel veel nadelen en gevaren aan kleven. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben, stel ik voor... Um, zullen we even naar nou wat muziek gaan luisteren? Want jij bent nee. uh, ook nog behoorlijk gek op muziek, begreep ik. Ja. <laughs> uh, specifieke voorkeuren voor muziek? Soorten muziek bedoel ik? Nou, ik, ik uh, nou, niet echt, maar uh, thuis luister ik vrij veel naar vinyl. En uh, ja, dan uh, is jazz en soul toch wel uh, wat het meeste in mijn platenbakje staat. Ja. Als het maar kraakt en systeem. Ook dat, ja. ja, ja. En, gewoon het oude authentieke uh, gevoel van een plaat, ja, van een LP. Echt een, uh, een plaat opzetten en daar gewoon lekker uh, de, de, de tijd voor nemen. Ja. En dan lekker na 15 minuten opstaan... omdat je dat kleren ding weer om moet draaien. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar het klinkt wel geweldig. Ja. Um, wat <laughs> heb je meegenomen? Ik heb een plaat meegenomen van Louis Armstrong. En uh, ja de, de, het nummer The West End Blues, uh, dat is... Uh, dat, die is uh, die heb ik uitgekozen. Uh, ja, en Louis Armstrong vind ik gewoon een fantastische, fantastische artiest. En heb ik eigenlijk, ja, uh, toen mijn opa nog leefde... al veel naar uh, mogen luisteren uh, bij mijn opa en oma thuis. Nou ja, en, en nu ik die platenspelen weer heb... ontdek ik eigenlijk die artiest weer opnieuw. En dat is wel heel gaaf. Uh, Hoeveel dus zou deze LP waard zijn in bitcoins, denk je? Ja. Um, nou, 0.1. 0.1, ja. 36 euro, 30 euro. Ja, maar daar krijg je hem niet voor. Dan krijg je hem ook Goed Van Zuidam is de als bitcoin expert en ondernemer. Papa, don't you yes, spandle, yes, booze, papa, doze, In de hoek van de techniek van Casa Luna staat nog een draaitafel. En, en, en die draaide echt ook nog. Heerlijk is dat. Brings back uh, fond memories. Sweet memories. Goed, um, we hebben het over uh, de wereld. Eigenlijk het contrast kan niet groter zijn. Een uh, oude analoge plaatspeler met, met een naald die erover over het vinyl heen hobbelt. En de wereld van de bitcoins. Mm -hmm. Maar je vindt het wel een grappig contrast. Ja, nou ja, uh, ja ik, uh, ik, uh, ik weet niet. Ik ben verknocht geraakt aan het uh, geluid van vinyl. En uh, gefascineerd geraakt door de bitcoin. Je kan er ook niks aan doen. Rutge van Zuidam. <tie> um, jij blijft overigens ook een tweede uur. Dat is wel heel aardig. Uh, we zitten vandaag in de wonderbaarlijke situatie... dat we twee keer een hoorspel eruit gaan gooien. Zo meteen om kwart voor één. En straks om kwart voor twee nog een keer. Uh, dat betekent dat het, eerste uur, het volgende uur uh, weliswaar... Uh, helemaal voor u de luisteraar is... maar dat jij er ook nog bij bent... Ja. om vragen, opmerkingen en andere dingen uh, te beantwoorden. Want als u denkt, wat is het allemaal... en uh, u wilt dat zeggen of melden... 0800-1121. Ik roep het nu maar vast. Dan gaan we er straks in de twee uur uh, fijn over doorpraten. We hebben het even over die scherpe randen gehad. Uh, bitcoins is ook een, een systeem... wat ook geassocieerd wordt met, uh, met, met de onderwereld. Omdat het uh, lekker anoniem is en, uh, en veilig... en er niet snel de autoriteiten mee kunnen kijken... Er zit nog iets anders aan het hele systeem, ja. dacht ik. Uh, we hadden het straks over de bedenker van, van, van het he dit geheel. Er is dus iemand of een groep mensen geweest... en die hebben de broncode gemaakt. Die hebben een, een, een, een set afspraken gemaakt. Daar zitten uh, allerlei rekenkundige systemen omheen. Mm. En dat is de bitcoin gaan heten. Mm. Dat zijn de afspraken. Omdat je niet weet wie het is, kan je ook niet aankloppen... om te vragen hoe het in elkaar zit, toch? Nou, de, uh, het is volledig open source... Uh, dus die broncode is openbaar voor iedereen. En uh, iedereen kan daar inkijken en, uh, en zien hoe dat in elkaar zit. Dus wat dat betreft, ja, transparanter dan dat wordt het niet eigenlijk. Wie, wie, kun je nou uitsluiten dat op een gegeven moment een um, Japanse meneer... of een Chinese meneer of een Noord-Koreaanse meneer... Um, op afstand de stekker uit het systeem trekt en iedereen zijn geld kwijt is, dus behalve hij? Ja, dat, dat is inmiddels wel uit te sluiten. Omdat het zo decentraal is. Net zoals dat je eigenlijk de stekker uit het internet, internet niet uh, kan halen. Nou, eh, uh, de Amerikanen niet uit. <laughs> nee, dan moeten ze toch nog steeds erg hun best doen. En ik, uh, dan, dan uh, uh, uh, is er zoveel apparatuur al... Ja, in, bij, in onze huiskamers en uh, overal... dat je wel weer heel snel iets nieuws kan, uh, kan neerzetten. Dus ja, het, het, het is een protocol. Hè. Het internet is een protocol. Het is geen entiteit of iets. Dus je kan daar eigenlijk de stekker niet uittrekken. En zo is bitcoin ook opgezet. Maar sluit je daarmee totaal uit... dat er uh, geen kwade intenties op een gegeven moment... boven water kunnen komen? Dat Omdat we niet weten wie het bedacht heeft... omdat we niet weten hoe het helemaal precies in elkaar zit... Uh, dat dat toch op een gegeven moment blijkt dat het een... Uh, nou ja. Dat iemand ermee op de loop gaat. Nou, dat sluit ik net zo min uit als het huidige financiële systeem. Dat is, ja. Ik bedoel, uh, uh, het, is, het is volledig transparant. He, en, uh, maar het is niet dus, de vorm van Russische roulette dan je geld in bitcoins gooien nu? <laughs> nou, ik zou er geen geld in stoppen wat je uh, niet kan missen. Ik hoor, uh, ik hoor een klein jaartje dus. <laughs> nou, nou, kijk, het is. Het is hè, als je er geld in stopt vanuit een belegging. Ja, dan is het een risico. Want het, de, die koers die schommelt, die is volatiel. Hadden we net ook al gezegd. En ja, dat is gewoon voor eigen risico. Net zoals het een aandeel kan kelderen. En um, net zoals het de beurs onderuit kan gaan. Dus daar, daar zit wat dat betreft weinig verschil in. Um, ik kijk heel erg naar de toepassingen en de functionaliteiten... van, van het, uh, het, het, het betalingsmiddel zelf, de bitcoin... En dat is het feit dat je gewoon met iedereen in de wereld kan betalen... zonder dat daar een bank tussen zit. Is dat het grote voordeel van het dat systeem? Is, nou, Dat zou ik zeggen als een van de grote voordelen. Uh, omdat het dus een, een directe transactie is van persoon tot persoon. He, en en uh, of je dat nou uh, hier over de tafel doet... of met iemand in Argentinië of zelfs Iran. Een prachtig voorbeeld vind ik, uh, ondanks is er een... Uh, een webwinkeltje online gekomen in, in Iran. En die man die maakte leren tassen en, en, en, uh, en schoenen. Um, en ja, via het normale geldsysteem kan hij niks krijgen vanwege alle embargo's. En uh, nu in die, met die bitcoin kan hij wel betaald krijgen. Maar dat heeft ook nog een ander effect. En bijvoorbeeld, uh, je kan nu direct zaken doen met een theeboer of een koffieboer. En, uh, maar hoe krijgt die theeboer uh, of die Iraakse uh, ondernemer zijn geld? Hoe, hoe, hoe vertaalt zich dat dan weer? Want die werkt in een omgeving waar ze waarschijnlijk bij bitcoins hem heel raar aankijken. Ja, dat, dat zou nog best wel eens mee kunnen vallen. En net zoals dat in, in China. Er uh, zijn vele honderdduizenden mensen in China die uh, bitcoins als betalingsmiddel uh, gebruiken. En... Um, ja, daar, uh, wat je in, in vrijwel alle landen waar bitcoin-transacties een rol speel, spelen ziet... is dat er ruilhandel plaatsvindt tussen de lokale valuta en de bitcoin. Oh, leuk, snap ik. Uh, maar nu wil jij van je bitcoins af. Je hebt me net je, je wallet laten zien. Mm -hmm. Dan wil jij denk je, van, weet je wat, die koers staat zo hoog... ik ga het eigenlijk maar gewoon verkopen. Hoe doe je dat dan? Nou, dat kan ik op twee manieren doen. Uh, ik kan naar zo'n wisselkantoor gaan... En dan kan ik zeggen, hier, heb, wil je mijn, hier kun je mijn bitcoins kopen... en dan krijg ik euro's op mijn bankrekening gestort. Of ik kan naar zo'n exchange gaan... en ik kan mijn bitcoins daar aanbieden voor een prijs. En dan uh, kan ik het geld uit die exchange halen... en op mijn bankrekening storten Maar dat is in, in, in feite dus een hele simpele handeling? Uh, via zo'n wisselkantoor is het erg simpel, ja. ja. Wie bepaalt nou de koers van die bitcoins? Dat is uh, vraag en aanbod, dus de ja. markt. Ja. Maar... Um... Uh, als het om aandelen gaat, is dat, gebeurt het op een centrale plaats waar, waar ze kijken naar vraag en aanbod. Uh, uh, handelsvolume, nog een paar, een paar dingen. Dan, ja. dan komt dan, rolt er een prijs uit. En als die prijs niet goed is, dan wordt die automatisch aangepast. Dat, dat is een aandelenkoers, toch? Maar hoe werkt het met bitcoins? Want er is niet één centrale plek waar, waar ze aangeboden worden. Nee, je hebt dus allerlei verschillende uh, uh, ja, beurzen, exchanges. En uh, wat de meeste systemen doen, uh, die, die wisseling doen. Van euro's naar bitcoin. Uh, die wisselkantoren die, uh, die nemen eigenlijk een gemiddelde van de grootste beurzen. En zo bepalen zij hun ko koers. Uh, en, en de koers op die beurzen zelf die wordt eigenlijk bepaald door met name het volume uh, op zo'n beurs. Dus de, de grootste beurs die heeft ook vaak net iets hogere koers dan wat kleinere beurzen. Kun je nou, heb je enig idee hoeveel uh, bitcoin gebruikers er nou zijn in Nederland? Ja, in Nederland, uh, nou echt de, de, de, de totaalaantallen zijn uh, nog moeilijk vast te stellen. Maar de, uh, de bitcoin portemonnee die het meest gebruikt wordt, die is in Nederland bijna 100.000 keer uh, gedownload. En uh, dat valt dus ook nog buiten zo'n mobiele portemonnee die, je net, uh, die ik net liet zien. Uh, dus ik, ik verwacht dat er ongeveer nou, uh, zeg maar tussen de, de 75.000 à 150.000 mensen mee aan het ja, experimenteren zijn, zullen we maar zeggen. En dat gaat om kleine bedragen? Nou, dat uh, gaat ook wel om grote bedragen, ja. ja. Dus er gaat in totaal in de complete bitcoin-economie... gaat er inmiddels meer dan 3 miljard uh, dollar om. En, en uh, nou, er zijn, wel, zijn wel, uh, wel mensen die echt substantiële bedragen in bitcoins... Uh, met elkaar uh, verhandelen. Wat ja. was de grootste bedragen die jij ooit voorbij hebt horen komen? Ik heb een keer op een exchange gewoon een miljoen voorbij zien komen. Een miljoen aan bitcoins. Dus niet een miljoen bitcoins, maar een miljoen dollar aan bitcoins. In één, in één transactie. Van iemand die aan het handelen was. Ja, ja, ja. dat is indrukwekkend om te zien. Vind ik zelf. Ja. Nou ja, voorlopig is dat heel erg veel. Ja, dus ja. Het feit dat het nogal uh, alle kanten op kan schieten. Want je hebt geen idee wat je binnenhaart uiteindelijk aan geld. Nee, dit, maar dit ging om een miljoen dollar. En die werd dus via bitcoins uh, verstuurd. Dus dat is dan een stuk minder bitcoins. Maar het is nog steeds een heleboel geld. Ik bedoel... Uh, uh, dat is het, het aardige van zo'n openbare uh, transactieboek. Uh, uh, dus je, je, je, ziet, uh, je ziet gigantische bedragen soms. Uh, dat je denkt van wow. Nou die maakt even 10.000 euro over aan bitcoins. Of, uh, nou maar dat, dat is dus het, het, het transactieverkeer wat je, wat je zo al ziet. Maar ook gewoon hele kleine bedragen. En ook echt. Ja, als bijna nano coins om het zo maar te zeggen. Dus je kan die bitcoin kun je die bitcoin opdelen in heel veel cijfers achter de komma's. Uh, een satoshi zou ongeveer een cent kunnen zijn in onze begrippen. Een satoshi? Ja, dat is de kleinste eenheid uh, bitcoin. Okay. Goed, we gaan ja. zo meteen verder praten. In het tweede exact. uur van Casaluna, stel ik voor. Uh, Rutger van Zuidan blijft hier uh, zitten ook. Wat vindt u van bitcoins? Heeft u zelf ook bitcoins gekocht? Of uh, overweegt u dat? Bent u er wel nieuwsgierig naar? Of heeft u gewoon vragen erover? 0800-1121, is het telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121 kazeloene.ncv.nl Dat is ons e-mailadres. Twitteren, hashtag Dumosh. En, en dan komt u ook in de uitzending. Dat is zometeen in het tweede duur van Kazeloene. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4.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 Hij zegt dat dat Duze heeft. Ik dacht dat hij ze had. Maar ik zal eens kijken. Anders maak ik er wel wat van. Bent u nu alweer aan een nieuw boek begonnen? Dit boek is nog niet eens verschenen? Nee, maar het kon zijn. Hoe vrezen is het nou? We zijn bezig met het invoegen van de illustraties. Is dat leuk werk? Ik vind het wel leuk werk. Let op. Aan je rechterhand achter de spoorlijn het kasteel Billion. Je kunt nog net de toren zien. Daar weet jij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 Zie je het? dat die... ...op een bult ligt? Oh, zie je dat? Uh, nee. <t assessment> nou, ga ga dan eens op je hurken zitten. Kijk, als je nou kijkt naar dat prikkeldraad... ...dan zie je het. Ja, ik zie het. Ja, maar veel is het niet. Dat hoeft ook niet.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 Het veen had bijna een nieuw slachtoffer gemaakt. Hè? Bent u erg nat? <tie> Nogal, maar ik heb gelukkig nog een broek bij me. Had u hierop gerekend? Maar het... Je moet altijd overal rekening mee houden. U staat erop. Om <tie> <tie> <tie> um de waarheid te zeggen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 Wou toch de dag niet besluiten zonder onze gast bedankt te hebben voor zijn aanwezigheid. Door je aanwezigheid heb je getoond dat het bestuur niet alleen belangstelling heeft voor het werk, maar ook voor de mensen. We hebben dat erg op prijs gesteld. En mag, mag ik even, mag ik even, het was voor de mensen hier ook heel ontspannend om een lid van het bestuur eens kopje onder te zingen. <lacht> Hartelijk dank. Dankjewel. Ik heb het heel leuk gevonden om met jullie mee te gaan. En ik vind dus ook dat de bal heel aan mijn kant ligt. Ik hoop dat ik een volgende keer weer mee mag. En als dat de feestvreugde zou vergroten... wil ik bij die gelegenheid met alle plezier verdrinken. Nee, nee. Maar ik meen het echt. Jij doet die ding zo eenvoudig. Dat wordt heel erg op prijs gesteld. Ik kan me niet voorstellen. Huus, voel jij je er niet voor om een keer samen op het veldwerk te gaan? Zo'n zo boer als vanmiddag bijvoorbeeld, die kan heerlijk vertellen. Het zou de moeite waard zijn als dat eens op de band werd opgenomen. Uh, heb je wel eens met hem gepraat? Uh, nou, toen ik die afspraak maakte. Hij weet veel. En het herinnert je aan je eigen jeugd. Wilgenfluitjes maken, vogelnestjes uithalen, kikkers opblazen, hè? Ewig toch? Of niet? Ja, dat is mijn werk niet. <tie> Ik ben voor het boerengereedschap. <tie> Guterman is kwaad over mijn bespreking. Hoeveel mappen hebben jullie hier? Ik krijg klachten dat jullie de mappen veel te lang onder je houdt. Ik weet het waarachtig niet. Hoeveel heb jij er, al? Uh, twee. Wij hebben nog vier. Hoeveel mappen zijn hier? Wie zou ons dat geleverd hebben? Koos natuurlijk. Er is in ieder geval niet te beruurd voor. Hoeveel hebben jullie er? Drie. En Sien? En zien is er niet. Ik geloof dat zien er maar één heeft. Mooi. Ik heb ze. Op het bureau van Richard Asher. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Dag Rie. Waar is Richard? Die is er toch immers nooit. Weet je hoeveel het er zijn? 82! Goeie god. Zeg tegen die man dat hij ze zo gauw mogelijk wegwerkt... en maak hem duidelijk dat zoiets niet geaccepteerd wordt. Ik zal er met hem over praten. Niet alleen praten, je moet hem op zijn mythe geven. En anders zal ik dat wel doen. Weet jij waarom hij zo'n achterstand heeft? Hij voert toch immers nooit iets uit. Komt hij vandaag nog? Hij had al moeten zijn. Vraag hem dan of hij even bij me komt. Bij Richard liggen 82 mappen. Zoiets had ik al van Rie gehoord. En dan had je me wel eens mogen waarschuwen. Ik dacht dat het jouw ja verantwoordelijkheid was. Maar wij krijgen het gedonden met balk. Heb je enig idee wat er aan de hand is? Ik denk dat het werk hem over de kop groeit. Zal ik hem voorstellen dat wij tweeën die mappen wegwerken... zodat hij met een schone lijk kan beginnen? Zoveel kan het niet zijn. Op hun gebied verschijnt bijna nooit iets. We zouden de mappen die voor hun van belang zijn kunnen uitzoeken... en door Rie en Eef laten doen onder ons toezicht. Goed, ik zal hem voorstellen. Uh, je hebt hem gelezen. De brief van Gunderman? Ja, ik heb hem gelezen. Um, uh, ik, ik ben even een jaring. Linksom. Joost, weet jij waar jaring is? Ik zou het niet kunnen zeggen. Wanneer is hij weer terug? Al sla je me dood. Rechtsom. Richard. Je bent er dus. Waarom zou ik er niet zijn? Heeft Rie gezegd dat je wilde spreken? Dat heeft ze gezegd. Balk is hier geweest en heeft ontdekt dat jij hier 82 mappen hebt liggen. Wat moet die man zich mee. Die man is directeur en iemand van de andere afdelingen heeft bij hem geklaagd. Ik ben er nog niet aan toegekomen... Wanneer kom je eraan toe? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Vandaag in ieder geval niet. Dat kan niet. Op de andere afdeling ergeren ze zich toch... dat we die mappen zo lang houden. We kunnen ons geen glazen voorloven. Ik heb het te druk. Ik heb mijn handen vol aan de opleiding van Rienheef. Ik kan die mappen er op het ogenblik niet bij hebben. Alt en ik zijn bereid om eruit te halen wat voor jullie van belang is. Dan kan de rest vast naar de bibliotheek. Daar is geen sprake van. Nog niet? Omdat jullie dat niet kunnen beoordelen. Wij hebben een heel andere opvatting van het vak als jullie. En van muziek hebben jullie geen balverstand. Bovendien wil ik de rest ook zien. Mm -hmm. Het enige wat ik kan beloven is dat ik ze zo gauw mogelijk zal wegwerken. Goed. Richard, de afspraak was dat je voor 1 juni zou afstuderen. Dat is uitgesteld tot september. Waarom? Omdat mijn prof een half jaar naar Amerika moest. Maar hou wel rekening mee dat we het niet eindeloos kunnen uitstellen... want dan krijgen we gehecht moeilijkheden met het hoofdbureau... Vraag me overigens af waarom ik jou ervan verantwoording moet afleggen. Omdat ik hoofd van de afdeling ben. Ik dacht dat Jaring dat was. Volgens mijn inlichting is het muziekarchief hier alleen ondergebracht... omdat er huisvestingsproblemen waren. En heb jij het toen naar je toe getrokken... omdat je de grootste afdeling wilde hebben. Dan ben je verkeerd ingelicht. Ik ben zo vrij om dat te betwijfelen. Als Beerta het muziekarchief niet had overgenomen... dan zou het zijn opgeheven. Dat geloof ik dus niet. Dat staat je vrij. Maar ik zou me toch maar eens beter documenteren... Bijvoorbeeld door de jaarverslagen te lezen. Richard staat op het standpunt dat hij alleen verantwoordingsschuldig is aan jaring... en dat ik het muziekarchief naar me toe heb getrokken... omdat ik hoofd van de grootste afdeling wilde zijn. Nou ja, dat wordt verteld. Wie vertelt dat dan? Freek. Mijn jaring zal het niet tegenspreken. Dat is toch kakzinnig? Wat kan het je schelen? Tuurlijk kan me dat schelen. Alsof ik voor mijn plezier de verantwoordelijkheid... voor dat rotarchief heb gekregen. Dat zullen de mensen toch wel denken. Het Bureau. Naar de roman van J.J. Voskuil... in de regie van Peter Tenuil... met Krijn Ter Braak als Maarten Koning.